Mark Hokker met het NOS Journaal. Overblijven begint de norm te worden in het basisonderwijs. Steeds minder basisscholen hebben een traditioneel rooster... en stappen over op continu roosters of trekken alle dagen gelijk. Vier jaar geleden had ruim drie kwart van de scholen een traditioneel rooster. Nu is dat volgens duo onderwijsonderzoek nog maar de helft. Aan het onderzoek deden 400 basisscholen mee. Volgens schooldirecteuren is het overblijven gunstig voor scholieren omdat ze in de middagpauze niet meer naar huis gaan... zijn ze na de pauze minder onrustig en doen ze het beter in de klas. Bij de plofkraak in Kudelstaart bij Aalsmeer is vannacht geen geld buitgemaakt. De politie heeft één verdachte opgepakt. Vannacht werden omwonenden wakker van een harde knal. Toen agenten aankwamen vonden ze een uitgebrande Audi bij het gebouw... en zagen ze dat geprobeerd was een geldautomaat op te blazen. Staatssecretaris Dekker trekt 1,7 miljoen euro uit... om VMBO-docenten bij te spijkeren...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 Hij wil voor de socialisten president van Frankrijk worden en gaat zich vol op de verkiezingen storten. Rio 2016 was het afgelopen jaar de meest gebruikte hashtag op Twitter. Op plek 2 staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In Nederland was Brexit de meest gebruikte hashtag. De meeste berichten werden op 15 mei rond kwart voor twee verstuurd. Toen won Max Verstappen als eerste Nederlander ooit een Formule 1 race. Het weer gezonnig met vanmiddag 0 tot 5 graden. Er is weinig wind. Vanavond gaat het opnieuw in veel regio's een paar graden vriezen. Morgen neemt de bewolking toe, blijft het wel droog en wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het DFM. verkeersupdate. Het is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk bij de Van Brino noordbrug in de A16 Breda, Rotterdam, staat richting Rotterdam 5 kilometer file tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum. 5 kilometer aan de andere kant richting Breda tussen knoopert en Knoopert-Ridderkerk, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Knoopend Burgerveen, drie kilometer file door een dode zwaan op de weg, drie rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En het zonnetje schijnt weer heerlijk volop. Dus dat uh, is alle reden om met heel veel zin gewoon weer aan dit programma te beginnen. Ja, want ik heb er wel zin in ten Dag, Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, luisteraars. Zo, daar zijn we weer, hè. Wat een weertje buiten, hè. Heerlijk. Ja, lekker. Zonnetje, vriezen. Want oh, nee, het vriest niet. Dus drie graden buiten, volgens de berichten. Vanochtend min drie. Ja. Nou, ah, lekker. Alle oh, krabben en zo. Ik zag overal ijs op liggen. Heerlijk. Voor mij mag het blijven zo tot 21 maart. Finië. Geen rotzooi, geen storm, geen regen, geen sneeuw. Ik zou wel van een beetje afwisseling. Oh. Niet, niet altijd maar hetzelfde. Zoals ah, nou, van mij mag het zo Een Beetje sneeuw erbij. Niet te veel. Ja, niet te veel hoor. Dan kan ik niet naar Zandvoort komen. Je ik kom, trein... je halen. Ah, kom je halen. Dan rijden de treinen niet. <laughs> ik heb wel last van blaadjes op de rails. Dus laat staan als het sneeuwt. Goed, nou, uh, we zijn er weer. Hè. Het is dinsdag. Het is vandaag 6 december. Sinterklaas is weer uh, met stille trom vertrokken. Zal ik het ze maar zeggen. Altijd, ze maken altijd heel veel ophef van de, van de intocht, maar nooit van de uittocht. Jawel, in Haarlem wel. Dat oh. heb ik wel eens gelezen. Ik weet niet of ze het nog steeds doen, maar uh, in Haarlem hadden ze ook een afscheidsritueel voor Sinterklaas. Speciaal voor de uh, kindjes met autisme. Oké. Okay. Want die schijnen dat inderdaad erg moeilijk te vinden dat hij opeens zomaar weg is. Ja. En die hadden echt een uitzwaaimoment. Oh, nou, ik vind dat heel normaal. Ik ook. Eigenlijk, ja. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja. En dan, uh, nou ja, dan komt die andere gek in dat rode pakje met die uh, vliegende rendieren en zo. weer dat. Nou ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Als ik eerlijk ben met die kerstman. Nee. Het, een, uh, het schijnt een door Coca-Cola bedacht ding te zijn. Ik zeggen het, ja. ja. Ja. Ik vind hem sowieso al verdacht. <laughs> Dat raar en hendeelt met hier al je neus. Nou, kan toch niet. Goed, maar in ieder geval... Nou, uh, uh, uh, uh, ik beloof u... Wij gaan vandaag nog geen kerstnummers draaien, hoor. Dat, uh, maar morgenavond gebeurt dat wel. Uh, Woensdagavond gaat dat allemaal gebeuren. Maar uh, hij doen het nog niet, hoor. Nog geen kerstliedjes. He? He? Nou, nog niet. Vind ik het nog te vroeg. We hebben al wel de kerstboom. Dat kunt u ook zien op de, op de webcam. Als u op de webcam kijkt... Dan ziet u hier een heel mooi verzeerde studio. Het is zo mooi allemaal. Alle lampjes branden, de kerstboom brandt. Nou jongens, het is niet te geloven. Maar uh, ik ga gewoon lekker beginnen met een mooie plaat van Snowy White. En die heet Midnight Blues. En dat op middag. Nou ja. Het is wel mooi. En daar gaat het om. Midnight Blues on Midday. Nou, dat vind je nog mooier. Hoor eens, dus heerlijk Hemmondorgel. Dan ben ik bijvoorbeeld al verkocht, hè, ik dat hoor. This yes, is a final thing when the night is cold and lonely. This is the midnight. This is the Midnight Blues Zo'n heerlijke opening vind ik dat. Dan je gelijk de goede stemming. Lekkere, goede muziek hoort. En uh, Snowy White. Het was een live opname ook nog. En het uh, nummer dat heette de Midnight Blues. Ik vind het een beetje direstreet. Hoe uh, nou, kan je aan denken? Ja, dat zou een beetje brothers in arms yeah. richting. Ja. Dat geeft ons de gelegenheid om nu ook eventjes van... Ja, Sandra is er weer, dus dan komt hij weer. Hè. De popvraag van de week. Ja, de popvraag van de week, dames en heren. Uh, u kunt er niks bij winnen als u het antwoord weet. Maar dat is allemaal niet zo erg. Uh, je wordt wel opgenomen in onze hall op Fame. Als je dan een goede antwoord weet. En uh, Sandra, wat is de vraag deze week? De vraag van deze week uh, gaat over het Live Aid Festival uit 1985. We hebben ja. er in 2005 ook nog één gehad. Maar deze is van de, van de allereerste versie. En uh, luidt als volgt. Welke van de volgende groepen dan wel artiesten... speelden niet op het Live Aid Festival in 1985? Dus niet, hè? Niet. niet. Nee, dus niet erop niet, speelden. Precies. Wie nee. zijn er niet gekomen? Wie waren nee. er gewoon te beroerd ja. om daar een liedje te komen zingen? Ja. Waren dat A, The Simple Minds... B, Michael Jackson... C, David Bowie... YouTube. Ja. Nou. Nou. Nou, nee. ik ben benieuwd. Uh, u kunt het antwoord natuurlijk... U mag de studio bellen. 5730393. Dat mag. Maar u mag ook gewoon het antwoord op onze Facebookpagina zetten. Jawel, dat kan ook. Zie je, A Sandvoort Lunch heet dat. Die Facebookpagina. Je wint er niks mee. Helemaal niks. Uh, hooguit de pepernoot. Eentje hoor. Eén pepernoot. En u uh, wordt opgenomen in de Hall of Fame... De Hall of Fame, eh, voor als je het goede antwoord weet... wie er dus niet op live heet, 1985, dat. Ik kan me dat nog zo herinneren. Ik heb de hele dag voor die televisie gezeten. Echt de hele dag zat ik voor de televisie. Ik had toen nog leerlingen, die ik zelfs afgezegd. Ik, ik wilde het... Of nee, het was op zaterdag, hè? Nee, eh, dat is niet waar, dat laatste. Maar ik heb wel de hele dag... en ik heb het ook nog helemaal op, op uh, dvd. Het hele concert, alles... Ja, en ik kwam al... Weet je wat ik een van de mooiste momenten vond van, van Lijfwijs? weet ja, Nou, de hoe zouden we gaan optreden. <lacht> en uh, kennelijk uh, hadden de heren een beetje heel veel power nodig. Want bij de eerste klap die de hoe inzette, donderde de stroom eraf. In één keer, baf, hele uitzending weg. <lacht> Was. Daarom staan de hoe ook niet op de, op de DVD van, uh, van Live Aid. Want die zijn gewoon niet opgenomen. Die hebben ook niet opgetreden. Want er was geen stroom. Ja. Het knalde in één keer. Dat was zo'n mooi gezicht. Het was echt van... Bah, ze begonnen geloof ik met My Generation of zo. Dat, dat zouden ze gaan doen. En het was in één keer afgelopen. Boom. Weet je Alles dat op ik zwart. me van Live Aid 85 kan herinneren? Nou. Toen had ik net mijn eigen bankrekening. Als heel, heel klein meisje. Ja? En toen heb ik tien gulden overgemaakt naar... Naar het goede doel. Ah, dat lief. is toch wel weer Ja, lief, met, ja. Mijn eigen, met mijn eigen spaarbankboekje. En een ja. overschrijfformulier. En dat, uh, ja, die had je toen nog. Hè? Dat ging ja. niet via je telefoon. Nee. Dat moest je nog helemaal invullen. Dat is de tienerekening. Dus. Ja. <laughs> dat staat mij het meeste bij. Ja. Leuk. We gaan naar de drie in 1. Hoe vind je dat? Nou, vertel. Drie in één. En die is vandaag van de Queen of Soul. Aretha Frank. Dat is dat ding, dat kraakt een beetje. Weet je, dat, uh, dat, dat schuif, uh, dat uh, ja, kraakt een beetje. Ik had de microfoon gewoon te vroeg open, ja. Maar uh, dat was even een heerlijke 3 ineens. De andere zat uit volle borst mee te blerien in de studio. Uh, zingen, bedoel ik. Uh, heerlijk gewoon. Aretha Franklin. De, nog steeds de aller, aller, aller beste zoolzangeres ever. Niemand heeft ooit aan haar kunnen tippen. Want uh, al zijn er vele geweest die het geprobeerd hebben. Uh, Whitney Houston, noem ze allemaal op. Mariah Carey. Nou, allemaal niks vergeleken met uh, deze Queen of Soul. En ze kan het nog steeds, hè? dat bleek ik uh, vorig jaar toen ze een, uh, weer eens optrad bij een uh, tribute aan Carol King. En toen deed ze dit laatste nummer, You Make Me Feel Like a Natural Woman, ook weer eens even. En ze was weer helemaal terug, hè? want ze is een tijdje even een beetje inzinkje gehad. Toen ook bij uh, Obama en zo ging het niet zo goed. Maar uh, ze kan het weer hoor. En, en het was zo goed om dat te zien, dat mens. Heerlijk. En Rita Franklin en het allermooiste nummer van haar vind ik persoonlijk. But, laat ik het zeggen. Dat draaide ik als eerste. En dat heet Ain't No Way. En dat komt van het album Aretha Now. Aretha Now. Prachtig stuk. En die hele hoge stem die je erin hoorde. Dat was de zuster. Carolyn Franklin. Ze heeft meerdere zusters. Irma Franklin heeft ook een hitje gehad. Met Peace on My Heart. Maar deze hele hoge stem. Dat was Caroline dus. Caroline, Caroline Franklin. Daarna hoorden u Chain of Fools. En daarna You Make Me Feel Like a Natural Woman. Geweldig nummer. En Rita Franklin is toch nog steeds heerlijk. Hé, hey, uh, stond je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Je bent er helemaal klaar voor. Nou, dan gaan we naar het nieuws. Het nieuws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 Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter werden gealarmeerd om hulp te verlenen. De traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Flinke mist en gladheid in de provincie zorgden vanochtend voor drukte op de Noord-Hollandse snelwegen. Al voor zeven uur stond het op sommige plekken flink vast. De verkeersinformatiedienst waarschuwde gisteravond al voor slecht zicht en een glad wegdek. Met temperaturen onder nul en minder dan 200 meter zicht is er dus oppas geblazen. Dinsdag 6 december om half negen presenteert Belinda Geuronsen van de VVD... haar bevindingen naar aanleiding van de verkenning voor een nieuwe coalitie uh, of nieuw college in Zandvoort. Deze bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de raadzaal. Tijdens de gemeentevergadering van 24 november jongsleden... werd uiteraard aan de VVD gevraagd de eerste verkenningen te doen voor het samenstellen van een nieuwe coalitie. Belinda Geuronsen pakte die handschoen op... Aanleiding was de aangenomen motie die was ingediend door de fracties van de VVD, GBZ, PvdA en Sociaal Zandvoort tijdens de vergadering van 22 november jongsleden, waarin de Raad het vertrouwen in het college heeft opgezegd. Wethouder Tjallik nam de dag daarop ontslag. De twee zittende wethouders, Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers, als zijn demissionaire, demissionaire wethouders en kunnen in de functie blijven tot het moment dat er een coalitie is gevormd die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. De motie van wantrouwen was niet bedoeld... om de positie van de burgemeester ter discussie te stellen. De raadscommissie van 6 december begint een half uur later dan gebruikelijk... en dus wel om half negen. Ook op woensdag 7 december wordt er weer vergaderd in het gemeentehuis. Een greep uit de onderwerpen zijn de versterkte samenwerking... met de metropoolregio Amsterdam... het benoemen en herbenoemen van leden van de Commissie voor Welstand en Monumenten...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 Het blijft nog altijd droog en er waait een matige en aan zee Zuid- tot Zuidwestenwind. De temperatuur is met waarde rond de 7 graden alweer een klein beetje hoger. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat past mij toch ook iedere keer weer, hè? Doe ik dat? Ja. Uh, in de ja. goede zin? In de goede zin. Nou. Ik had nog nooit van deze man hoor. Nog weer niet? Nee. Huh. Er was zo'n uh, ja, zoals ze dat noemen, one day fly. Ja, ja. Hij heeft, uh, hij heeft één plaat gemaakt ja, of zo. zo ja, zo'n one hit wonder was Ja, ja. Het. Kurt, Curtis Stigers heet de man. En, uh, ja, ik had er dus echt nog nooit van gehoord. Maar dat is wel uh, weer heel mooi dit. hè? We zitten wel in de mooie liedjes vandaag. Een beetje een, beetje, uh, een, mooie, bal, een mooie ballad. Het zou uh, prachtig mooi. Hoe kom jij daar zo op? Of, waar ken je deze man van eigenlijk? Nou, ik, ik ben er verbaasd over dat jij hem niet kent. Nee, ik ken hem dat, echt uh, niet. Was, uh, wat, wat is het? Begin jaren negentig was dit een uh, behoorlijk hit. Oh, uh, nou. Ik moet zo meteen even opzoeken tot waar hij het heeft geschopt in de top 40. Maar ja. het, uh, hoog? hoog. Hoog. Nou, het, ja, het, ja, in het begin jaren 90 had ik het de interesse in de top 40 al, al ruimschoots verloren. En ja, toen kwam ik net kijken. Toen. Ja, dan kwam jij, ja dat, dat is het punt natuurlijk. Jaren 60, 70. Nou, zo blijven we elkaar verrassen, ja, We houden het spannend. Dan houden we houden het spannend. <laughs> zo is dat. En dat maakt het leuk. Oké. Okay.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 ja, voor de liefhebbers van Bach en voor de liefhebbers van deze prachtige muziek. Uh, dus integraal op eerste kerstdag gaan we dat uitzenden tussen middags 2 en 5 uur. Dit zijn de Stones van het nieuwe album. Jawel! Woe! Het heet Little Rain. Little Rain Falling Little clock in wintertime raken gaan we weer. Dit is zo goed jongens. Dit is dit, echt waar. Dit is zo verschrikkelijk goed. Hier word je blij van hè? Ah man, ik heb, die, ik, heb hem, ik heb hem op vinyl natuurlijk. Dan klinkt het nog ongeveer 80 keer beter dan, dan wat je zo'n mp3'tje hoort. Als je dat hoe. En <laughs> ik, ik, ik, las op, ik las op Facebook een commentaar van een vent die zei nou, on a decent hi-fi system, it sounds very bad. Nou, dan heb je toch kennelijk geen decent high-five system. Want bij mij bij een oude 41-jarige uh, oude boxen die ik thuis heb... en een platenspeler van 41 jaar oud. <laughs> klinkt het gewoon helemaal te gek. Maar misschien moet je dat ook wel doen. Misschien moet je dat helemaal niet op zo'n moderne geluidsinstallatie draaien. Maar moet je gewoon een oude zooi oude kopen van 50 jaar oud. Dan, dan klinkt het helemaal te gek. Maar het is, het is een fantastisch album. En uh, het is een, uh, een dual-LP ook nog. Maar ja, dat is vrij makkelijk. Er staan maar drie nummers per kant. Dus <laughs> dan kan je makkelijk een dubbel op even even op Maar het, het klinkt echt helemaal wereld. De Stones gaan helemaal terug naar de roots. Helemaal terug naar waar ze vandaan gekomen zijn. En uh, nou, ik ben er laa laaiend enthousiast over. Ik vind het zo'n heerlijke plaat. Eigenlijk moet je hem gewoon helemaal draaien. En dan met de speakers voluit op. Maar goed... We gaan nog even naar de Shepherds en We Belong. En hierna de bioscoopagenda. Yo! Shepard een nieuwe single en dat nummer, dat heet Belong. Willom? Jawel, helemaal. En uh, ja. Well. De bioscoop Agenda en dan mag je. Uh, die bioscoopagenda van Cinema Circus Zandvoort. Um, mocht u uh, nog naar Tonio of Inferno willen... dan kan dat vanavond nog voor de laatste keer in Zandvoort. Uh, Tonio begint om 7 uur en Inferno om half tien. Uh, voor de rest is het ook volgens mij nog de laatste week van Trolls... Uh, voor de middaguitzending. En uh, een kleine uh, ja, noot is uh, de Simon van Kolm Filmclub... En deze week, op woensdag om half acht, eh, vertonen ze de film My Skinny Sister. Een gevoelige en meeslepende Zweedse film over een onzeker twaalfjarig meisje... dat ontdekt dat haar oudere zus, een knappe kunstschaatster... zichzelf uithongert om de top te bereiken. Tijdens het filmfestival van Berlijn door de jeugdjury bekroond met een crystal bear. En hij draait dus eh, eenmalig woensdag om half acht. My Skinny Sister, het lijkt mij een hele mooie film. Uh, mocht je nog naar de Ladies Night van Sof 2 willen op donderdag om half acht. Die is uitverkocht. Dus dat uh, betekent dat er veel animo is voor de film Sof. En dat is het tweede deel met Lies Vissendijk in de hoofdrol als Sof. En daar wil ik eigenlijk, eigenlijk ook wat meer over vertellen. Maar dan moet ik het even opzoeken. Heb je Sof 1 gezierend? Nee, het is ook, het is ook echt zo'n vrouwenfilm. Ik uh, ik kan me niet herinneren... Nou ja, behalve vorige week woensdag... Dan dat ik uh, naar die Beatles film ben geweest. Dan kan ik me niet herinneren... daarvoor nog naar de bioscoop geweest. Ja, het is een Nederlandse film met Lies Vissendijk... Veetje Van Uet, uh, Achmed Akabi... en de, onder andere Daan Schuurmans... en Dan Karati. Die we kennen van, uh, van... een van de dansprogramma's zitten in de jury. Naar een flinke dosis relatietherapie... lijkt de koek op voor Casper en Soof. Het hoge woord om uit elkaar te gaan... is eruit. Althans, dat wil Kasper. Maar Sof probeert het van de zonnige kant te bekijken... maar de controle over haar toch chaotische leven is zij volledig kwijt. En uh, deze gaat dus na donderdag uh, de hele week draaien. Uh, twee, voor mij twee keer op een avond. Eén keer om zeven uur en de andere keer om half tien. En uh, tot zover de Bioscoopagenda. En voor meer informatie verwijs ik u graag naar cinemacircusstandvoort.nl Jij gaat dus naar die film... Ja, dat heb ik al een hele tijd geleden afgesproken. Oké, okay. wanneer ga je? Nou, niet op Ladies Night, want die is uitverkocht. Ja. <laughs> <laughs> uh, ze vertelt niet wanneer ze gaat, dames en heren. Want dan loopt half Sandvoort uit om deze beroemde Sandvoorts natuurlijk te zien. Dat kan natuurlijk niet andere... <laughs> Goed, we gaan naar Sarah Hert Hartman. En ook, dus dat is weer een nieuwe. On the other side of the world. Dat was uh, Sarah Hartman. En dat en liedje dat heet... Uh, From the Other Side of the World. En ja, het is alweer bijna afgelopen het eerste uur. Gaat het hard, hè? Ongeloofloos. Dus uh, we gaan nu even meenemen naar het uh, ns van uh, 1 uur. Als het daar. En uh, daarna gaan we weer vrijwillig verder. Met een stukje cabaret Natuurlijk. En nog veel meer moois. En het recept komt nog aan, hè? Straks. Oeh. Dus eh, ik zou zeggen tot zo. En eh, neem even een lekker bakkie of neem een broodje, wat ik veel. Doe ik het ook. Tot zo.